Op een gegeven moment houdt het al op, zegt ze in een interview met de NOS. De zangeres wil voorkomen dat ze in herhaling valt. Liesbeth List begon haar carrière in de jaren 60 in de Rob de Nijs show. Daarna maakte ze veel programma's met Ramse Shafi en bracht ze soloalbums uit. In 1999 speelde ze Edith Piaf in de gelijknamige musical. De jubileumtournee duurt tot de met maart, daarna treedt Liesbeth List niet meer op. Het weer. Vanavond droog en bewolkt, morgen minder bewolking en in het zuiden van het land wat zon.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 In de lijst deze week 17 stijgers, geen enkele zittenblijver, 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Het is natuurlijk de lijst vergelijken met week 51 van 2011, vandaar dat er geen enkele zittenblijver in zit. Ik denk dat er wel drie plaatsen zijn. Brooke Fraser, Something in the Water na 17 weken. Bruno Mars, Mario na 16 en David Gitta en Nicky Minier en Turn Me On na 16 weken ook uit de lijst. Modell doet het over twee weken erg goed met de turning tables. 11 plaatsen winst. Zelfs de daler in die twee weken tijd, dus 15 plaatsen voor Rihanna en Colvin Harris. We found love. Goed genoteerd, die komt er straks als eerste later van meteen aan. In hand van Gotcha en Kimra. Somebody that I used to know staat ondertussen alweer 18 weken genoteerd in de lijst.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 We thank too much, forget this stress we went to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 Er is een koortje op de achtergrond horen dat niet ver komt dan na na na. Kortom, er is weer een nieuwe single van Gavin Dugger. Soldier doet hem meteen goed, want komt in 2012 binnen op de lijst op nummer 35. La, la, la, la, la, la, la. 6.9 Ik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 I'm gonna Mary the Night. 33 komt zij deze week. Een nieuw binnen in de lijst van Europa. In de eerste uitzending van 2012 op deze 6e januari. Vinden wij onderaan de lijst 16 Weken in de Lijst 3 Vries James Morrison, I won't let you go. Kocha Camera Somebody That I Used To Know in de 18e week zag het van 35 naar 39 Spencer Hill featuring Nadia Ali Believe It komt nieuw binnen op 38 37 in de 13e week voor Pitbull Mark Anthony Win Over Me Jason Rulo It Girls dat 15 weken in de lijst zak van 33 naar 36 Gavin DeGraw en Soldier. komt nieuw binnen op 35 Flowrider Good Feelings dat 13 week in de lijst gaat van 28 naar 34 en Lady Gaga Mary DeNight komt nieuw binnen op 33 32 de LMFAO Sexy N NNO in de 13e week zakken zij 11 plaatsen naar beneden. De Paradise staat 16 weken in de lijst en zakt van 27 naar 31. 30 is voor Tidy League Keep waiting. 12 plaatsen zakken zij in hun 14e week, dus naar 30. 29 is er voor Diana, Bromfield en Deal Twist Voeling Ook 14 weken in de lijst van 23 zakken naar 39. 29.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 Stop it and break me up No, she doesn't mind I, She doesn't mind I, She doesn't mind Girl, I got you so Push it back, pon it Bring it back, pon it Give me the thing Make my wife a lock, pon it Buy it, wiggle it Set the track, pon it Two more shot, Now we in hot panic Two girls and them ready For jump, pon it Two to my word I'm ready for jump, pon it Ready for run, pon it Ready for dunk, pon it Tag team in for your truck, trip, on pon it Heads up, man I'm winning all Let's go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 Die wind die neemt al af naar hart. En de temperatuur die stijgt vanmiddag naar maximaal 9 graden. Vanavond neemt de volging weer toe. En dat alles op de nadering van een warmtegrond behorend bij alweer de volgende depressie.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 De wind die waait uit het noordwesten, de temperatuur stijgt en dat doet het naar waarden tussen de 8 en de 10 graden. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. de loop van de nacht kan er zelfs wat lichte regen gevallen, maar veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. De noordwestelijke wind die waait vrij krachtig, de temperatuur die daalt, maar ongeveer 6 graden. Zondag dan overheerst weer de wolking, en valt er steeds wat lichte regen of motregen, maar meer dan een millimeter, dat zal het niet worden.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 Suicide is killing me You're getting into my head You're like a guillotine You've got me gasping for air In your vicinity And now you're saying some things That you don't really mean Just feeling mean How the hell am I caught up in between Devil's advocate, for Kurt Trying not to intervene Putting up a front Like it ain't a thing to me I swear got gotta be The worst position to be in Being, I guess you feel like You've been ignored And your perfect picture Turned to a jigsaw Cause when you're around me You get a little withdrawn And we just can't seem to find time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 En hij doet het met zijn Lego-huisje wel weer goed. Want in de zesde week gaat hij omhoog van 25 naar 23. En voor Tinny Tempa, Estonian en Love Suicide in de vierde week omhoog van 31 naar 25. denk je, hey, 24 heb ik nu gehoord. Dat klopt, dat is Rihanna en Colvin Harris. We found love. In de 15e week zakken zij van 9 naar 24.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 Video killers in the oat to the bouncer. Kijken wij eens even achterom naar wat we dan allemaal weer gehad hebben. Op 30, Tidy en Lee Keep Waiting. In de 14e week zak het van 18 naar 30. Van 23 naar 29 in de 14e week, Diona Bromfield en Lil Twist, Froeling. Jean-Paul, She doesn't Mind. In de 3e week zak het, het stijgend van 38 naar 28. En Gucci the easy way out in de 4e week van 30 naar 27. Van 34 naar 26 in de 4e week, Aura Diona, Geronimo, Tini Tampaan, SDN, Love Suicide gaan in de 4e week van 31 naar 25. Een slechte week voor Rihanna, Call van Harris, We Found Love. In de 15e week zakken zij 15 plaatsen van 9 naar 24. Ed Charon en zijn Lego huis gaat omhoog van uh, 25 naar 23 in de 6e week. Mina en Juan Megan, Un Momento, die, uh, zakken een stukje van 16 naar 22 in de 13e week. En de Studio Killers worden net met de Oat to the Bound A. Daarmee doen we het goed, want in de derde week gaan ze weer omhoog van 29 naar 21. Dat is natuurlijk ook de meest aangevraagde plaat, daar is a Serious Request van het afgelopen jaar 2011. Van 2010 hadden we ook een Serious Request en toen was het Hello van Martin, so uh, Martin Like en Dragonhead. Die erg hoog hoog gooiden op dat moment in alle lijsten en ook daar...